Nu heb je jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. Liedje donsah. Oh, dat is positief. Therapeutiek. Nu heb je jazz, jazz, jazz. Dat is jazz. Nu heb je jazz. Want dit is CFM jazz. De Zondagse Wekker op de Zandvoortse Radio. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, Bentveld en Haarlem. En natuurlijk ook onze internetluisteraars in onder andere Bergen op Zoom, Boertangen, Dokkum Hamburg en waar ook verder ter wereld. Op tal van plekken staat onze wereld in brand, omdat machtshebbers te lang de touwtjes in handen wilden houden. Maar het is natuurlijk ook een machtig gevoel om de wereld aan een tuikje te hebben. Zeker als er liefde in het spel is. I've got the world on a string, sitting on a rainbow. L. Garner I'm even allergic to rice Why don't you stop me When I talk about Shanghai It's just a lover's device Een stem die niet vaak in het jazzprogramma te horen is. Jawel, dat was Doris D. Ooit een superster die niet alleen in films speelde en sentimentele liedjes kweelde, maar ook af en toe bij een big band songs opnam. En zoals het net gedraaide Shanghai. En waarom vanmorgen Doris D? Omdat ik het curieuze bericht las dat de inmiddels 87-jarige jarentellende Doris Kappelhof volgende maand een nieuw album uitbrengt. Sony kwam bij haar met dat verzoek, zo luidt het verhaal. En toevallig wist de huidige dierenactiviste dat zij nog wat nummers op de plank had liggen. Die waren ooit geproduceerd door haar in 2004 overleden zoon Terry. Het album gaat My Heart heten. Met onder andere Joe Cocker's hit You Are So Beautiful... En om dit heugelijke feit te vieren nog maar een nummertje van Doris Day begeleid door het orkest van trompetist Harry James met The Very Thought of You Just the thought of you, the very thought of you. ...zonder aan de muziek van Duke Ellington... ...en zijn muzikale maat Billy Streehorn was... ...dat zij hun composities en arrangementen nooit met rust lieten. Zij zaten er altijd aan te sleutelen. Zo ook met deze uitvoering van op een van de Newport Jazz Festivals... ...van het aloude Sophisticated Lady. De solo werd gespeeld door Baryton saxofonist Harry Carney. Hij zat 45 jaar lang in de band... ...en was dan ook een waar anker voor de sound. Van de Ellington Band. Wie ook altijd een bijzonder geluid heeft, vooral als hij zingt, is de Amerikaanse pianiste Patricia Barber. Maar ik wil jullie eerst laten genieten van haar krachtige pianospel. Patricia Barber met Witchcraft.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 Dit was opnieuw de Amerikaanse pianiste Patricia Barber. Ditmaal met haar eigen opvatting over hoe deze bekende song van Cole Porter moet worden gebracht. Easy to love, maar bepaald niet easy to sing. De Amerikaanse drummer Louis Belson was een fenomeen. Hij had vele jaren een eigen band waar hij ook muziek voor componeerde. En natuurlijk was daarin ruimschoots plaats voor de drums. Zo schreef hij ooit eens het nummer Our Man Shelley, een naamschrapje over zijn collega-drummer Shelley Man. Louis Belsen Vanwege het uh, weer, was zit een uh, speelse uitvoering vanuit 1966 daterende bossenova Summer Samba. Gespeeld door een combo onder leiding van de trompetist Dizzy Gillespie. Een gestopte trompet speelt de hoofdrol in de ballad Nature Boy. Gezongen door de in augustus vorig jaar overleden Amerikaanse zangeres en vrijheidsstrijder Abby Lincoln. De zong werd, werd in 1947 als een popsong geschreven en een jaar later door Nat Cole hoog de hitlijsten opgezongen. Nat Boy kwam al gauw in de jazz scene terecht en is door talloze uitgevoerd. Nu dus door Abby Lincoln. Amen. Things you are. Markant gespeeld door bariton saxofonist Jerry Miligan, verweven met de lyrische alt sax van Paul Desmond. Eerder dit uur liet ik al uh, de zingende pianiste Patricia Barber horen. Maar Amerika heeft nog zo'n kei die sinds haar debuut in 1992 al 13 albums heeft volgezongen vol en gespeeld. Karen Ellison. Luister naar haar in het Uptempo gespeelde. It could happen to you. and down Het eerste uur van deze CFM Jazz zit erop. We gaan naar nieuws en reclame met gitarist Wes Montgomery met een big band. California Dreaming. Tot zo.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 De twaalf vanglocaties van de Wageningen Universiteit hebben vrijwilligers in totaal ruim 13.500 teken gevangen. Daar moet de vangst van de komende maanden nog worden bijgeteld, maar deze hoeveelheid is nu al veel groter dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. De universiteit is verbaasd over het hoge aantal teken. Verwacht werd juist dat veel teken de vorst in december en het droge en warme voorjaar niet hadden overleefd.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 In afwachting van de komst van de orkaan is het openbaar vervoer in de stad stilgelegd en de bewoners van lage gelegen stadsdelen kregen een evacuatiebevel. Nu is het te laat om alsnog te vertrekken, heeft de burgemeester Bloomberg gezegd. Wie niet is vertrokken moet nu blijven waar hij is. Langs de oostkust van de VS zitten 2 miljoen mensen zonder stroom en er zijn zeker 8 doden gevallen. Informatie over toneelvoorstellingen van vroeger en nu staat vanaf donderdag 1 september op een speciale website, theaterencyclopedie.nl. Op de site staan unieke video- en geluidsopnames, biografieën van acteurs en dansers en allerlei feiten over de Nederlandse theatergeschiedenis sinds 1900. Ook zijn op de site historische theaterliedjes en interviews te vinden. Bezoekers kunnen de encyclopedie corrigeren en aanvullen en eraan meeschrijven. De Theater Encyclopedie is een initiatief van het Theaterinstituut Nederland. Het kabinet heeft besloten dat het Theaterinstituut een van de culturele instellingen is die vanaf 2013 geen subsidie meer krijgen. Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon, maar ook buien. Het wordt 17.